Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat het een zware nacht was voor inwoners van Gaza stad. Er komen berichten naar buiten over zware luchtaanvallen. Een Amerikaanse nieuws-site zegt dat het Israëlische leger is binnengevallen met tanks. Ook zouden geweerschoten zijn gehoord. Waarschijnlijk zitten in Gaza stad nog zo'n 700.000 mensen. Israël wil die allemaal weg hebben. Etnische zuivering dus. Hartelijk prinsjesdag allemaal. Het demissionaire kabinet maakt straks de plannen voor de komende tijd bekend... plus de uitleg over hoe dat allemaal betaald moet worden. Ook is er natuurlijk weer een troonrede en het koninklijke ritje met de koets... van het Paleis van de Koning naar de Schouwburg in Den Haag. Deze oranje fan stond al vroeg langs de route, zegt hij tegen verslaggever Danny Simons. Ik ben ook heel erg politiek geëngageerd. Ge mm -hmm, ja. Oh, leuk dat ik dat woord nog eens kan gebruiken. Maar uh, ik, ik, ik sta hier nu voor, de, voor het vertoon van de kroon. En voor het toejuichen naar de, de koningsfamilie en uh, prinses Adriaan die voor het eerst meegaat. Ja, want zij is nu 18. Elk jaar wordt op Prinsjesdag trouwens ook uitgezocht... hoe het ervoor staat met het vertrouwen in de politiek. Dat is flink gedaald. Van 44 vorig jaar naar 29 nu. Tussen Utrecht en Den Haag rijden vanochtend minder treinen... door een kapotte bovenleiding. Normaal rijden elke vier, elk uur vier intercity's heen en weer. Dat zijn er nu maar twee. Waardoor de bovenleiding kapot ging, is onduidelijk. De NS denkt dat de problemen pas na twaalf zijn opgelost. En weinig geks gisteravond in Doornroosje in Nijmegen. Punkact Bob Willen trad op. Van tevoren was daar veel om te doen... omdat ze afgelopen weekend in Paradiso onder meer... death to the IDF riepen, dood aan het leger van Israël... Deze verslaggever van Hart van Nederland was benieuwd... of dat gisteravond weer zou gebeuren en stond in de zaal. Vanavond heeft de rapper dat wel een beetje rechtgezet... en heeft hij gezegd, we houden van de Joden, maar we haten de Zionisten. En dat heeft hij vanavond dus rechtgezet, want daar zit wel een duidelijk onderscheid in. Een Joodse organisatie had van tevoren geprobeerd om het concert te verbieden... maar de rechter ging daar niet in mee. Het weer nog. De dag begint opnieuw onstuimig, met veel wind en vooral in het noorden pittige buien. Later vandaag trekken die het land uit en wordt het wat rustiger. Het is dan 16 tot max 18 graden. ZFM verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Nou, een viel op de A7 hoorn richting Zaanstad... tussen Afrit Averhoorn en Knoopend-Zaandam... een half uur vertraging in 19 kilometer file. En door het westen van het land komen we langs de kust... zware windstoten nog voor op de A9 alkmaar Amsterveen. Een kwartier vertraging tussen en knoopend Rotte Polderplein, 13 kilometer file. 10 minuten vertraging op de N201 Hilversum-Uithoorn... tussen Afrit Nederhorst en bergen en sloot 10 minuten extra op de N203 Alkmaar-Amsterdam... tussen Assel, Delft, Kromenie, Oost en Zaandijk... 2 kilometer file. En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 You lost me You're the Van Zandvoort, dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Den Haag staan langs de route van de glazen koets alweer de eerste mensen te wachten. Vanmiddag komt daar de koning voorbij, op weg naar de Schouwburg, waar hij je troonrede zal voorlezen. Ook Luxemburg wil de staat Palestina erkennen. Naar verwachting neemt het land daar een besluit over... tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties, die is volgende week... De storm van gisteren was de eerste herfststorm van het jaar, meldt weer online. Gisteravond werd in IJmuiden een uur lang windkracht 9 gemeten. Het weer pittige buien, vooral in het noorden van en midden van het land. En daarbij staat ook vandaag nog een harde wind. Vanmiddag minder regen bij een graad of 17. Dit is ZFM. <tied> If you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 Reaching now Breathless kiss Never thought Could feel like this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 got a man in your life, and I understand what you like. Your friends don't understand why you be seeing me, but they don't understand that you love a me. The way I walk, the way I look, the way I talk, the way we make love in the dark. Some things in life were meant to be. I thank God above that you were sent for me. See, because it, my point of view, it's all about you. You got to tell me what you wanna do.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 ZANG I'm sweet